Vijf uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Co hoort u over het extra geld voor defensie... en misschien antwoord op de vraag of het genoeg is... voor de Nederlandse militaire ambities. Ondertussen hergroepeert terreurgroep IS zich. En dat doen ze in de Afrikaanse Sahel. Dat constateert de chef van het Wereldvoedselprogramma. Ook daarover straks meer. Nu is het NOS-journaal. Jurist Stubinitsky. Coöperatie Laatste Wil stopt definitief met het plan... om een zelfmoordmiddel te geven aan leden die daarom vragen. De organisatie wil niet dat ze strafrechtelijk worden vervolgd. Aanleiding is een gesprek met het Openbaar Ministerie. Het bestellen van een zelfdodingsmiddel zou neerkomen... op hulp bij zelfdoding. En dat is strafbaar. 1100 mensen hadden zich aangemeld voor een bijeenkomst van de coöperatie... waar ze het poeder gezamenlijk zouden kunnen kopen. 16 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada... zetten massaal Russische diplomaten uit. Het is een gecoördineerde reactie op de aanval... op de Russische ex-pion Skripal in Groot-Brittannië. Amerika zet 60 Russen uit en sluit het consulaat in Seattle. In Europa gaat het om meer dan 30 diplomaten. Nederland zet twee Russische inlichtingenmedewerkers uit... zegt premier Rutte. Ze zijn in Nederland werkzaam op de Russische ambassade. Nederland zal de Russische federatie hierover vandaag informeren... Een aantal andere EU-lidstaten en NAVO-bondgenoten hebben gelijksoortige maatregelen genomen of zullen die op korte termijn doen. Premier Rutte zei ook dat een aanval zoals in Salisbury niet te tolereren is voor geen enkel soeverein land. Nederlandse militairen krijgen een nieuwe persoonlijke uitrusting, inclusief betere kogelwerende vesten. Dat staat in de plannen van minister Bijlenveld. Eerder kochten militairen zelf alleen spullen omdat ze hun uitrusting niet goed genoeg vonden. Het dreigingsbeeld voor terrorisme in Nederland is aan het veranderen... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Djihadisten plegen minder aanslagen... en richten zich meer op het verspreiden van hun jihadistische ideeën. Hans Wiegel is gevraagd om een nieuw college in Den Haag te vormen. De grootste partijgroep De Mos zegt dat de VVD er woensdagochtend... zal kennismaken met alle fractievoorzitters. Daarna ontvangt Wiegel iedereen apart om te kijken wat er mogelijk is. De politie looft 25.000 euro uit voor de tip... die leidt tot de aanhouding van Redouan T. Hij wordt ervan verdacht dat hij als opdrachtgever was betrokken... bij liquidaties in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Het OM heeft niet bekendgemaakt aan welke liquidaties T wordt gelinkt. Op misdaadwebsites wordt hij in verband gebracht met meer dan 10 moorden. De gemeente Zandvoort gaat een 700 meter lang hek plaatsen... om herten tegen te houden die het dorp in willen... Het is het resultaat van een burgerinitiatief van een groepje bewoners. De badplaats heeft al jaren veel overlast van de herten. Ze vernielen de tuinen van bewoners en worden vaak aangereden. Zelfs bij de burgemeester ging het bijna mis. Ik heb het zelf ook een keer ervaren tussen twee auto's door. Ja, daar ben je totaal niet op verdacht. Terwijl je dan heel rustig rijdt en dan heb je net niet een botsing. Twee jaar geleden werden herten in Zandvoort afgeschoten... maar dat hielp nauwelijks. Het weer dan nog, vanavond brede opklaringen... en op de meeste plaatsen blijft het droog... Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen... en dan wordt het ongeveer 8 graden. En op de weg loopt het af en toe goed vast. René Passet. Ja, vooral rond Eindhoven en Apeldoorn. Daar zijn behoorlijk wat problemen. Dat heeft te maken met ongeluk op de snelwegen in de buurt van die stad. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn is de snelweg voorlopig dicht... tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo Omrijden kan via Ede en Arnhem. Van Hengelo naar Apeldoorn lukt weer wel, maar niet filevrij. Bijvoorbeeld tussen de afrit Lochem en Twello alleen al 12 kilometer file. Op de A67 Eindhoven-Venlo is de weg voorlopig dicht bij Asten. Omrijden kan daar via Weert en Roermond over de A2 en de A73. Bol.com heeft groot ingekocht. Dus zijn er 10 dagen lang superdeals. Met alleen vandaag Nike Air Max sneakers met kortingen tot wel 30% op de adviesprijs. Ga dus snel naar Bol.com. In centro, Gependa ja, kuwa Kawahida Zahidi. Kwaza Bababu in centro, Sasapia ni Kenia. In centro, Kwenye Redio SUV. In centro, ya IT Company. Nu ook in Kenia.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 NPO Radio 1 NOS NTR Van onze belangrijkste NAVO bondgenoot moesten onze defensieuitgaven fors omhoog. President Trump wil dat we gaan voldoen aan de 2% norm. NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Laar Nieuws en in het regierakkoord staat dat Defensie in Nederland... er anderhalf miljard euro structureel bij krijgt. Het is alleen niet genoeg om te voldoen aan de NAVO-norm. Vandaag op de generaal-cootkazerne in Stroe, maakte minister Bijleveld van Defensie bekend... hoe ze dat bedrag denkt te gaan investeren. Verslaggever Wilco Boom was bij die presentatie. Wilco, wat valt jou het meeste op in de Defensieplannen? Nou, afgezien van het feit dat uh, Nederland ondanks die investering... nog steeds niet aan de NAVO-afspraken voldoet... valt het toch wel heel erg op dat de minister een sterke nadruk legt... op alles wat samenhangt met het personeel van de krijgsmacht. De militairen en het burgerpersoneel. De presentatie verliep om die reden ook heel anders... dan dat het geval was onder haar voorganger Hennis uh, vijf jaar geleden. Uh, Hennis deed het toen via een videoboodschap. Bijleveld deed het vandaag voor alle commandanten en ondercommandanten... van de landmacht, de luchtmacht en de marine op die generaal-cootkazerne in Stroe. Uh, nu heeft Beileveld het ook wel gemakkelijker dan haar voorgangster. Beileveld kan geld uitdelen... Hennis begon met bezuinigen, ja. dus dat was veel moeilijker. Maar dat Bijleveld voor de presentatie van die defensienota... naar een kazerne ging, is ook wel bedoeld om te laten zien... dat zij de militairen belangrijk vindt. Het is eigenlijk een soort wie er goed mag doen... na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren. En mm, dan moet ze iets te bieden hebben. Wat gaat er veranderen voor het personeel? Ja, ze heeft ook wel wat te bieden. Er, gaat, er wordt heel veel geïnvesteerd in zowel het materieelbeleid... Uh, als in het personeelsbeleid. Uh, alle militairen krijgen de komende jaren...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 Hmm, ja, het zijn forse investeringen in de krijgsmacht... maar Nederland voldoet ook hiermee niet. Dat constateerden we al aan de NAVO-afspraak... dat we 2 van ons bruto binnenlands product besteden aan defensie. Dat blijft dus een probleem. Kunnen we dat stellen? Ja, dat blijft zeker een probleem, en, uh, want dat is natuurlijk ook logisch... dat is al in 2014 afgesproken. Dat heeft onder andere te maken met de toenemende Russische dreiging... maar bijvoorbeeld ook met de oorlog in Syrië. Uh, minister Beijleveld erkent ook dat Nederland hiermee uh, eigenlijk niet genoeg doet... maar voorlopig is het volgens haar niet anders. Anderhalf miljard euro structureel, structureel erbij is al heel veel geld. Meer kan voorlopig nog niet. En uh, ja, dat Nederland daarmee voorlopig niet aan die NAVO-afspraken voldoet... dat moet dan maar even zo. Opdelen voldoen we niet aan de NAVO-norm. We groeien een beetje. En dat was de afspraak in de We moesten groeien. We investeren in absolute zin. We groeien... Maar we groeien niet hard genoeg. We groeien in relatieve zin een beetje, maar niet hard genoeg. En we gaan ook na het eind weer omlaag van deze periode... omdat ons, uh, onze economie groeit. En daardoor wordt ons percentage weer uh, wat uh, lager. Nou, president Trump ziet ons aankomen. Ja, daar moeten we van de zomer al verantwoording over afleggen. Ik heb dat al een keer gedaan. Ze zijn blij dat we investeren. Ze zijn ook blij dat onze investerings in het materieel waarin we investeren, dat dat ver boven de 20 procent is. Dus onze investeringsquotum in materieel is goed. Daar zijn ze ook blij mee. Ze zijn ook blij mee dat we aan allerlei missies meedoen. Dat we, zoals dat zo mooi heet in NATO-termen... capabilities leveren die ze kunnen inzetten. Dat is allemaal goed. Maar we moeten, dat hebben we ook opgeschreven... tussentijds toch nog een keer kijken naar... hoe. Hoe we tot 20, 2024 moet, zouden we daar moeten zijn. Wat ons pad uh, daar naartoe is. Dus we hebben een herijking van de defensienota in 2020 ook in onze tekst staan. Maar dat wordt een probleem voor het volgende kabinet. Nog even over, over deze periode. U zegt eigenlijk daalt het percentage aan het einde van de periode gezien. Wordt Nederland dan eigenlijk niet de slemiel onder de Europese lidstaten van de NAVO? Nou, het is gewoon een feitelijk punt. We zitten ook onder het Europese uh, gemiddelde. En in de noten hebben we ook opgeschreven dat we daar met dit kabinet ook al naar willen kijken. Ja, u wilt er naar kijken, maar de vraag was even of we juist door die relatieve daling niet de slemiel van Europa worden. Nou ja, anderhalf procent van veel uh, is weer wat meer dan anderhalf procent van weinig. Hè. Dus zo kan je er ook naar uh, kijken. Uh, het is helder dat we feitelijk gewoon niet aan, uh, aan het groeipad uh, voldoen. Maar is dat internationaal nog uit te leggen aan NAVO-partners als het Verenigd Koninkrijk en vooral de Verenigde Staten die veel meer investeren? Nou, het is moeilijk uit te leggen, dat, dat, maar we doen het wel. Want we investeren wel degelijk ontzettend veel. Veel meer dan in alle afgelopen jaren. Hè. Dat moet ook uh, gezegd uh, worden. Dat, het lijkt nu net of dat niet zo is. Maar het is voor het eerst echt dat er zo ontzettend wordt geïnvesteerd. Hè. Daarom staan we hier ook uh, met, uh, met z'n allen. Uh, en dus in absolute zin is het veel. Relatief is het uh, een... Een goed begin heb ik uh, opgeschreven. En wij maar te weinig. En we leveren een goed begin is altijd te weinig. Want je bent dan nog niet aan het eind. En we leveren natuurlijk wel de zaken die gevraagd worden aan de NAVO. En dat ziet men ook wel. Dus in die zin ziet men ook wel dat we wel nadrukkelijk van, uh, van goede wil zijn. Tot slot, uw voorganger mevrouw Hennis die zei eens een keer. Uh, eigenlijk is de krijgsmacht niet in staat om zijn grondwettelijke taken uit te voeren. Is dat nu anders? Nou, wij redeneren heel sterk in deze defensienota vanuit de grondwettelijke taak. Ik denk dat we die kunnen uitvoeren als we heel scherp kiezen. Uh, en ik denk ook dat, dat iedereen zich in Nederland moet realiseren... dat investeren in defensie dus noodzaak is en geen ambitie. Dus ik neem afscheid ook met deze, in deze nota van het ambitiedenken. Want het kan niet alleen een wens zijn. Het is gewoon noodzaak dat we onszelf verdedigen... en dat we daartoe in staat zijn. Betekent dit ook minder missies? Uh, ja, dat zou kunnen. We moeten, moeten soms kiezen. Dus we moeten wel uh, op iedere missie missievraag... moeten we kijken of we het kunnen leveren. En we hebben bijvoorbeeld nu in de richting van Europa... Uh, in het kader van de EU Battle Group hebben we aangegeven... Dat, dat is een dat Europees is een, samenwerkingsverband, toch? Dat is een Europees samenwerkingsverband... waar je mensen hebt klaarstaan voor, uh, voor het geval... dat er hier in Europa iets, uh, iets gebeurt. En wij hebben gezegd... we gaan mensen niet op zo'n korte afroep zetten... omdat we mensen gewoon in Nederland nodig hebben. Die hebben gewoon ook een taak hier... Uh, te verrichten. En dat hebben we gewoon duidelijk en transparant in een brief aangegeven. En dat... dus, dus aan die EU-afspraak kunnen we eigenlijk niet voldoen? We kunnen ze niet zo snel leveren. We leveren ze wel, maar niet op een termijn van vijf uh, dagen. We hebben de oproep op veel langer gezet. Ja, Nederland gaat dus de komende jaren heel veel meer geld in de krijgsmacht steken, uh, Lara. Zowel in personeel als materieel. Uh, dat hadden we nog niet genoemd, maar er komen nieuwe fragatten. Uh, er worden onderzeeërs gekocht of besteld. Uh, nieuwe transportvliegtuigen, nog veel meer. Maar daarmee zijn we er dus nog niet. Uh, Nederland kan niet voldoen aan de Europese afspraak... over uh, de snelle beschikbaarheid van manschappen. Daarom loopt Bijlenveld dus nu al vooruit op de mogelijkheid... dat het kabinet ergens in 2020 nog een keer extra geld... beschikbaar zal stellen voor Defensie. Maar dat is dan natuurlijk weer afhankelijk van... en de geopolitieke ontwikkelingen, maar vooral ook van de rijksbegroting. Ja, en die is weer afhankelijk ook van de economische ontwikkeling. Nou goed, Wilco Boom, dank je wel. 13 minuten. Over vijf, een opmerkelijke onthulling over Grace Mugabe... de vrouw van de voormalig president Robert Mugabe van Zimbabwe. Gucci Grace, zoals haar bijnaam luidt... zou namelijk een illegaal netwerk voor ivoorhandel hebben geleid. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Dat stelt de Australische fotograaf Adrian Stern. Hij deed vier maanden onderzoek, ging zelfs undercover. Hij kwam erachter dat Grace Mugabe niet langs de douane hoefde... op het vliegveld van Zimbabwe. Op die manier kon ze ongestoord illegaal ivoor uitvoeren. Zimbabwe heeft de één na grootste olifantenpopulatie van Afrika. En sinds 2005 is die met 10% achteruit gegaan. Ik praat met Christian van der Hoeven, specialist op het gebied van illegale handel bij het Wereld Natuurfonds is die specialist. Goedemiddag. Goedemiddag. In hoeverre um, komt deze onthulling voor u als een verrassing? Nou, eigenlijk niet hoor. Je ziet het vaker bij. Uh van die minder stabiele regeringen of in ieder geval minder democratische regeringen... dat hooggeplaatste officials uh, geïnvolveerd zijn in illegale handel. Of het nou uh, ivor is of andere uh, spullen, je ziet het vaker. Ja. Het uh, WNF werkt al jaren in Zimbabwe. U werkt dus in de praktijk samen met een ja gezien dat zelf betrokken is bij Smokkel. Hoe kijkt u in uh, naar het ja, Nee, dat klopt. Maar het is altijd moeilijk om, uh, om op, op, op dat niveau met een president uh, te praten. Behalve dat je de, de middelen probeert aan te wenden om te zorgen dat de illegale handel zo min mogelijk plaatsvindt. Mm. Maar als het op dit niveau plaatsvindt waar uh, uh, zogenaamde diplomatieke onschendbaarheid gebruikt wordt, dan is het bijna niet te doen. Nee, nee dat is, uh, lijkt me ook ja, teleurstellend dan. Kan ja, dat is best frustrerend natuurlijk. Uh, we hebben het ook op een andere manier geprobeerd om het aan te pakken via een andere instantie die we bijvoorbeeld opgericht hebben... met het Wereldduurfonds dat is namelijk de Wadla Justice Commission. Ja. En dat is een orgaan dat probeert juist die onaantastbare criminelen... of het nou politici zijn of andere mensen die geïnvolveerd zijn... in illegale handel, om die een keer aan te pakken... en te zorgen dat die berecht worden. Ja, maar ja, is dit, is, dit, gaat, dit gaat veel verder. Dit is Grace Mukabe. Ja, precies. Ja. ja, dat is waar. Ja, dus het, het, dit is echt natuurlijk de, het ergste wat je kan, kan je het voorstellen... omdat hij bijna onaantastbaar is. Het is een soort next-level corruptie dit, wat mij betreft. Ja, precies. Het is een, met name corruptie. Eigenlijk is corruptie altijd de basis van dit soort uh, ontwikkelingen. Um, en wij hebben ook steeds meer door dat je uh, zonder de corruptie aan te pakken... natuurlijk ook dit probleem nooit helemaal uit de wereld krijgt. Hoe groot is het effect van die smokkelhandel uh, uit Zimbabwe? Kunt u daar een inschatting van maken? Nou ja, wat, we, wat de cijfers zeggen... Dus dat 10% van de olifantpopulatie daar verdwenen is. Dat is veel. Het zijn over duizend olifanten in de afgelopen 10, 12 jaar. Ja. Uh, maar vergeleken bij Centraal-Afrika en Tanzania... bijvoorbeeld Tanzania is 65% van zijn populatie kwijtgeraakt... in vijf jaar, tussen 2010 en 2015. En in Centraal-Afrika, dus in zeg Congobekken, maar is ook 60% van zijn populatie kwijtgeraakt in de afgelopen 10 jaar... En daar is het echt, uh, is het nog zo mogelijk nog erger en nog meer in het openbaar, zeg maar. Maar dit is een teken van van slecht beheer en, en geen motivatie bij de hoge autoriteit om iets aan die illegale handen te doen. Ja, dat is het probleem. Ook totale arrogantie van de macht natuurlijk op deze manier. Ja, absoluut. absoluut ja. Nou is uh, het WNF natuurlijk een natuurbeschermingsorganisatie. Waar ligt ja. voor u de mogelijkheid om ja, hier invloed op uit te oefenen? Waar moet u dan zijn? Hoe moet u dat aanpakken? Ja, dat, dat, dat, dat is een juiste vraag. Waar wij normaal altijd natuurlijk mee bezig zijn... is het beschermen van de olifant en andere dieren natuurlijk op de grond. Hè. Het parkbeheer, het trainen van rangers. Dat doen we altijd al, maar dat blijkt dus inderdaad niet genoeg te zijn... Dus in de afgelopen zeven jaar hebben wij ons ontwikkeld tot, tot een bredere uh, aanpak. Bijvoorbeeld de aanpak van de vraag in Azië. Zodat er minder vraag voor, voor, voor, uh, naar, die, naar die producten komt. Uh -huh. Het aanpakken van de smokkel. In dit geval hetzelfde als, uh, als waar uh, Chris Mugabe mee bezig was. Dus het, het, het ondersteunen van het justitieel apparaat... om te proberen te zorgen dat de wetten, als ze niet goed zijn... beter worden of de, de straffen aangepast worden het uh, trainen van douaniers en dergelijke, maar ja, ja. ook inderdaad, op beleidsniveau... zorgen dat af, afspraken internationaal opgelost worden op dit niveau. En als, als het echt niet anders kan, een, uh, een aparte bijvoorbeeld commissie oprichten... die dit soort dingen aan de kaak stelt, zoals de Wall of Justice Commission. Ja, en, en zou die commissie iets kunnen betekenen in het geval van Grace Mugabe, denkt u? Uh, nou, in dit, ge in dit geval uh, heeft de huidige zittende president aangekondigd om een onderzoek te doen. Dus we wachten natuurlijk eerst even af wat dat oplevert. Want het liefst wil je natuurlijk dat het land zelf ja. een actie onderneemt en, en uh, deze personen berecht. En als dat, uh, als dat niet lukt, dan uh, gaat het voor case die vaak dan vastloopt of niet verder komt, wordt dan opgepikt door zowel dus de commissie om dan uh, toch, toch te kraken. Zeg maar. mm. Dus eerst even afwachten of het, het land zelf het uh, aan kan pakken. Ik ben benieuwd. Christian van der Hoeve over die uh, zaak rond Grace Mugabe. Gaat eens onderzocht worden. Um, Christian van der Hoeve, specialist op het gebied van illegale handel... bij het Wereld Dank u wel. Dank u wel. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. René Passet, nou die is files aan het tellen. Tja, het zijn er 103 Lara. Veel meer dan we hadden begroot. Door die ongeluk op de A1 en de A67 bij Asten. Uh, dat het rond de Apeldoorn en Eindhoven hartstikke druk is, dat heb ik al vaker verteld. Maar er zijn twee nieuwe problemen. De A15 Nijmegen-Rotterdam, drie kwartier in de file tussen de Afrit Arkel en Sliedrecht Oost. En de A73, er is een auto met Pechestrans bij Kuik. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht kost je dat bijna een uur extra. Nieuws Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Blauwtzoen was dat met uh, Islands. Liever had ze het niet geschreven. Dan had haar broer Koen namelijk geen einde aan zijn leven gemaakt. Maar toch is Tamara Baars trots op het boek dat ze heeft geschreven. Als je dit leest, dan ben ik dood. Beschrijft het leven en de zelfdoding van Koen Baars. mei 2008, Koen was toen 30 en maakte een einde aan zijn leven. Zus Tamara wil er met haar boek voor zorgen dat er geen taboe meer is... om over zelfdoding te praten, want dat is heel erg belangrijk. Joris van der Kerkhof is met Tamara Baars in Arnhem... op de plek waar broer Koen woonde. Waar wonen Koen? Bij dat uh, balkon. Dat was uh, van hem. En uh, ja, die onderste ramen, zeg maar, dat is uh, zijn appartement. Met ja. uitzicht op de Rijn. Met, ja, hij, als hij uitzicht op de Rijn wilde, moest hij wel uit het raam gaan hangen, zeg maar, even zo, uh, de bocht omkijken. Maar ja, wel, uh, wel heel dicht bij de Rijn. Ja. Ja. En wat ziet u als u dit huis ziet? Um... Dat ze altijd wel een bepaalde lading blijven houden. Ik loop hier nooit langs uh, van, uh, nou, tralala. Uh, uh, dan moet ik altijd terugdenken aan dat hij hier gewoond heeft. Hoe we op dat balkon ook nog uh, Koninginnedag hebben gevierd... Uh, vlak voordat hij uh, overleed. En uh, ja, die gedachten die, uh, die heb ik er altijd bij als ik hier langs uh, kom. Tien jaar geleden? Tien jaar geleden is het alweer, ja. ja. Wat heeft hij in die tien jaar gemist? Wat hij in die tien jaar heeft gemist? Ja, heel veel. Sowieso... Uh, uh, een leuk leven, maar dat, dat vond hij overduidelijk uh, niet toen hij eruit stapte. Uh, maar hij heeft ook uh, gemist dat ik ben getrouwd uh, met Roel. Hij heeft uh, gemist dat hij uh, oom uh, is geworden. We hebben een dochter uh, gekregen. Uh, dus dat, ja, dat is super jammer. Uh, voor hem, maar ook voor onze dochter. Ik denk dat hij een hele leuke oom zou zijn geweest, dat weet ik wel zeker. Uh, maar ook vrienden van hem die natuurlijk ja, gelukkig ook verder gaan met hun leven... en uh, kinderen krijgen en uh, ja, al, al dat soort dingen. En ja, gewoon... Het, uh, ja, wat ik zei. Het leven. Ja. Is het inmiddels ook wel goed zo? Nou, dat zou ik zelf niet zo hard op uit durven spreken. Um, maar wat wel zo is, um, is dat ik het heb leren dragen. Dus dat ontwrichtende van in het begin, dat, dat, um, dat is er wel af. Alle hele tijd, gelukkig hoor. Ja. Heeft hij ook gemist hoe zijn ouders en uw ouders ermee om zijn gegaan? Uh, nou, dat heb ik me wel eens afgevraagd. en Ik, ik uh, heb dat ook uh, wel letterlijk in mijn boek uh, uh, geschreven. Hij, hij wekte de indruk wel ongeveer te weten wat hij, wat hij zou veroorzaken. Maar ik, dat, dat kan je volgens mij niet bedenken. En als je het al kan bedenken, dan doe je het volgens mij niet. Dat heeft hij onderschat. Zonder meer. Dat kan niet anders. Heb je het idee dat u zich ook schuldig voelt aan zijn dood? Nee, inmiddels niet meer. Uh, heb dat wel een tijdje gehad en niet, niet per se heel rechtstreeks of zo... maar wel een tijd lang een bepaald schuldgevoel gehad... dat ik dacht, ja, uh, had, had ik dit moeten zien? Uh, ik wist toch dat het niet zo goed met hem ging? Had ik dan moeten merken aan hem dat dit voor hem een, uh, een, een optie was? Maar hij heeft het zelf ook gemaskeerd. Hij heeft ook zelf wel um, het, het, ja, wat, wat weggelachen. En misschien dacht hij ook wel dat hij het op die manier zou redden. Wie zal dat zeggen? En had het ook andersom kunnen gebeuren? dat ik nu tien jaar later met hem zat te praten over uw dood? Ja, nee, nee, nee. Nee, dat, dat, dat staat gelukkig, zeg ik, echt heel ver van me af. Ik, uh, ik kan me wel verplaatsen in zijn gevoel... wat hij ook beschreven in zijn afscheidsbrief... Uh, van, dat hij van de, van de ellende af wilde. Dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, ik heb zelf ook uh, vergelijkbare klachten gehad als hij. Uh, maar ik... Ik kan me niet voorstellen, echt helemaal niet, dat ik ooit zover zou gaan. Nee, nee. Dat, ik, nee ik heb ook andere hulp gezocht. Uh, dus in die zin kan ik ook uit ervaring spreken. Maar nee, dat, uh, dat staat gelukkig ver van af. Zullen we die kant op lopen? Ja, dat is goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Voelt u hem nou in de rug? Uh, een beetje. Maar ik vind het ook wel prima om uh, weer uh, wat afstand te nemen. Dat is wel... Uh, ik, ja, ik fiets hier nog wel regelmatig uh, door de straat. Niet heel vaak overigens, maar je hebt wel eens dat je hier moet zijn. En dan, uh, dan sta ik natuurlijk niet zo lang stil, letterlijk, zoals nu. Ik veel te koud om stil te staan. Op, ook dat nog. Ja, het is fris. Maar uh, het is ook wel prima om de straat weer uit te wandelen, ja. Waarom hebt u het boek geschreven? Um, de belangrijkste drijfveer voor mij is... Um, om andere mensen die ook zoiets hebben meegemaakt... een steuntje in de rug te bieden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En uh, even opletten dat we niet... Uh... We staan bij een verkeerslicht. Ja. We kunnen hoofdsteken. Ja. Het is rood. Ja, het is rood. We kunnen door. Ja. Nee, dat, dat is een van de belangrijkste dingen geweest. Heel ingewikkeld. Maar als Koen het gelezen zou hebben... voordat hij uh, ja. uit het leven stapte... Is dat voor te stellen? Uh, dat is wel een interessante vraag, ja. Dan mag ik toch hopen <laughs> dat hij het uh, niet gedaan zou hebben, zeg maar. Dat hij dacht, oh, wacht even. Maar in die zin zou het dus goed zijn voor anderen om het te lezen? Dat, ja, dat denk ik. Kijk, het is best lastig om dat over je eigen boek te zeggen. Maar wat ik nu al, nu al wel terugkrijg... die zeggen dat ze er baat bij hebben. De, de, de Herkenning, de troost. Eén dame zei van, zie je wel, we zijn niet gek. En dat ging dan over... Uh, dat ze, zij, in mijn geval na tien jaar, en zij na acht jaar nog steeds uh, bezig zijn met het verlies van, in haar geval, een zus. Uh, en dan denk ik, ja, dat, maar dat is wel heel waardevol. En wat het doet het met u? U hebt het verhaal geschreven, maar we mm -hmm. moeten nu ook over praten. Ja, soms is dat ook wel een beetje lastig en het is soms ook wel eens wat vermoeiend. Uh, als ik thuis kom, ik denk ik, nou, nu even uh, niks. Even uitgepraat over uh, die ellende. Um, maar ja, ik sta er wel helemaal achter. Uitgepraat over de ellende, maar niet over Koen. Nee, dat, dat sowieso nooit. Nee, nee. Dat is een mooie jongen. Ja, ja. gewoon een toffe gast. Het is gewoon jammer dat hij er niet meer is. Voor heel veel mensen. Ja. Ja, Kijk, misschien, kijkt hij een uh... beetje van boven <laughs> of kijken bij hem? Ja, precies. Ja, Dat zeggen mensen wel eens. Hè. Van, nou, hij was er vast erbij, uh, bij de boekpresentatie afgelopen zaterdag. En uh, ja, dat is wel een troostrijke gedachte als dat zo is. Maar ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Het zou mooi zijn. Ik heb nog geen bewijs gezien, maar het <laughs> ja. zou leuk zijn. Mooi om zo'n boek te schrijven. Als je dit leest, dan ben ik dood over de zelfdoding van Koen Baars. Dat is dan weer de broer van Tamara Baars. Zult u in de aanleiding van dit gesprek verder praten met uh, een professional? Dan kunt u contact opnemen met 113, want praten helpt. Zometeen. meteen. IS is in Syrië en Irak bijna verslagen. Maar in de Sahel in Afrika is het terrorisme juist in opkomst. Daar gaan we het straks over hebben. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Kinderen op een natuurlijke manier worden geboren. Die zijn gezonder. Dat blijkt uit grootschalig Australisch onderzoek.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 Half zes, Joeri met het NOS Journaal. Rusland reageert op het uitzetten van Russische diplomaten door veel landen. Moskou zal Amerika, Canada en Europese landen... met gelijke munt terugbetalen, zegt het Kremlin. In totaal worden ruim 100 Russische diplomaten uitgezet... vanwege de aanval op de Russische ex-spion Skripal in Engeland. Onderzoekers hebben zware overtredingen vastgesteld... bij de beveiliging van het winkelcentrum in het Siberische Kemerovo... waarbij een brand zeker 64 doden vielen. Zo had een beveiliger het brandalarm uitgezet... en bleken nooduitgangen van het pand geblokkeerd te zijn. Een oud-beveiliger van PVV-leider Wilders wordt vervolgd door justitie. De politiemedewerker Faris K. zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt... en in politiesystemen naar informatie hebben gezocht... om zo indruk te maken op vriendinnen... En een man in Amsterdam die geen parkeergeld wilde betalen... is 130 euro armer. Hij plakte zijn nummerbord af met tape... om te voorkomen dat rondrijdende scanauto's van de gemeente... zijn kenteken herkenden. Maar de man was zo lang bezig met het afplakken... dat de politie het zag. En die gaf hem een boete. Dat is een beetje dom. Goed, dankjewel, Jori. Wij gaan naar het weer. Peter kuipers vertel eens wat komt eraan. We hebben op dit moment een paar buien. Dat is geen antwoord op je vraag, want je vroeg wat komt eraan. Maar wat we nu hebben... We wil dat... altijd even in het nu zijn. Ja, hè? even, even ja. starten vanuit het nu. Mm -hmm. En het nu bestaat uit een paar buien. Vooral in, in Utrecht, Amersfoort, die omgeving. Maar eigenlijk in de oostelijke helft van het land verspreidt een, een aantal buien. Nou, die trekken weg richting Duitsland en die houden op een gegeven moment ook weer op. Vannacht zijn er wat opklaringen en dan... De temperatuur richting nul. Uh, hier en daar zelfs een heel klein beetje vorst. Vorst aan de grond op wat uitgebreidere schaal. En er kan ook weer wat mist ontstaan. Net zoals afgelopen nacht. Ik denk wel dat die iets sneller oplost morgen. Want de wind die trekt een beetje aan. Dat had het goed voor het uh, doormengen van die mistlaag. Uh, maar daar krijgen we geen zon voor in de plaats. Uh, dat blijft namelijk bewolkt. En uh, die bewolking, uh, daar gaat aan het eind van de ochtend ook regen uitvallen. Eerst in Zeeland. En dan smiddags eigenlijk in het hele westen en midden van het land. En dan uh, aan het eind van de middag ook in de de oostelijke helft van het land. En als allerlaatste zijn dan Hoorst, Drenthe en Groningen aan de beurt. Mm. Niemand wordt overgeslagen morgen. Uh, dat bij temperaturen van zo'n uh, 6 graden op de Wadden, 8 graden in Utrecht en zo'n 9 of 10 graden nog aan de oostgrens. En houden we dat dan vast, dat regenachtige weer? Ja. Hé, hey, wat fijn, man. <laughs> Woensdagochtend uh, is het droog. Smiddags gaat het opnieuw regenen van het westen uit. Het is dus eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Ook dan is het niet warm voor eind maart, zo 7, 8 graden misschien. Vanaf donderdag komt de zon wel weer terug. Uh, daardoor gaan de temperaturen ook weer uitkomen... Nou ja, zo rond of zelfs boven de 10 graden. Maar het uh, blijft wel wat wisselvallig. Dus het is wat warmer weer, met zon. Ook een uh, goede vrijdag richting de Pasen. Maar ook wel uh, redelijk, redelijk af en toe een bui. Ja, nou, uh, het is niet anders, Peter. Dankjewel. Peter kapers munneke en René Passet, wat zie jij dan op de weg? Ik zie een hele drukke avondspitsen, Lara. Ruim 500 kilometer file staat er. De problemen concentreren zich rond Apeldoorn en Eindhoven... naast de dagelijkse files in de Randstad, die vaak ook wat langer zijn. Zelfs bij Amsterdam een aantal files, terwijl je toch ook wel avondspits hebt... waar je daar prima door kan rijden. De A1 is nog steeds dicht en de A67 ook. De A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij de Alfred Hoendelo. Uh, en de A67 Eindhoven-Venlo is voorlopig dicht bij Asten. Waarschijnlijk tot uh, laat in de avond. Omrijden daar maar via Weert en Roermond. Maar er speelt nog meer. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Door een auto met pech een uur in de file tussen de afrit Arkel en hardingsveld giessendam Op de A28 amersfoort Een half uur tijdverlies tussen strand Nulde en de afrit Elspet. En naast de A67 ook de A73, die ik wil noemen, van Nijmegen naar Maasbracht. Na een ongeluk bij Malden een uur vertraging.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 Vader, alsjeblieft. Donderdag, live vanuit de bijl. Geef dat ik niet hoef te leiden. Het jaarlijkse muzikale paasevenement evenement The Passion. Willen jullie dat ik Jezus vrijla? Met onder andere Tommy, Christian, Wellers Grace en Brain Power. The Passion. Donderdag om vijf over half negen. Live op NPO 1. Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl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 Het is zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Strijders van IS die verslagen zijn in Syrië en Irak... trekken naar Afrika, het continent. Met name naar de Sahelregio, ten zuiden van de Sahara. Met die waarschuwing komt David Beasley... de chef van het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Many van de extremisten, zoals like have zijn leaving Syrië... Many are gaan naar de greater Sahelregio van of Sub-Sahara-Sahara... Sahara. And that is extraordinary difficulties. Die terroristen veroorzaken daar grote problemen. Volgens Beasley hebben de inwoners van de Sahel vaak geen keus. Ze gaan bij IS omdat hun kinderen niets te eten hebben. Mother after mother will tell you that my husband did not want to join ISIS or Al-Qaeda, but we had no food. And if you haven't fed your little girl, your little boy two weeks. And the alternative is signing up with ISIS. You sign up. Ja, dan doe je dus mee. Um, afrika correspondent Koert Lindeijer, dat is wat Beasley in ieder geval zegt. Naar aanleiding van um, ervaringen die gedeeld zijn. Waarom gaan die IS-strijders juist naar dit gebied, naar de Sahel? Omdat bijna niemand ze daar kan vinden. Het is een zeer ruig uh, terrein waarin alleen echt de allerhardste hun weg uh, kunnen, vinden, kunnen vinden. De zwarte, uh, zwakke overheden uh, van de Sahelanden, die kunnen de gigantische ruimtes van hun naties niet of nauwelijks uh, controleren. Een minister in Mali vertelde me eens... dat het gezag van zijn regering ophoudt... 30 kilometer buiten de stad bij de laatste wegversperring. Zelfs een Amerikaans of een Chinees leger... zou geen effectieve, effectieve controle kunnen uitoefenen... op die eindeloze savanna's en in de sahara woestijn. En laten de terroristen zich daar ook gelden? Wat, wat doen ze daar in die gebieden? Nou ja, deze waarschuwing van David Beasley... van het Wereldvoedselprogramma komt eigenlijk al te laat. Want er vinden al steeds meer aanslagen plaats... door terroristen in de regio. Onlangs nog in Burkina Faso. Een heel gedurfde aanslag tegelijkertijd... op het hoofdkwartier van het leger... en op de Franse ambassade in de hoofdstad Ouagadougou... en ook in Niger en in Mali... Uh, breiden de gebieden waar terroristen actief zijn zich steeds meer uit. Het is al een heel gevaarlijke situatie. En in hoeverre kunnen die landen die je noemt... Niger, Mali en ook andere, um, iets ondernemen tegen IS? De vijf Sahellanden hebben onlangs een eigen regionale troepenmacht... Uh, gevormd om tegen de terroristen te, te vechten. Er zijn ook Franse troepen in de regio. En ook onder Donald Trump is er, is er sprake van steeds meer... Amerikaanse militaire betrokkenheid. Zaterdag nog uh, voerden de Amerikanen een luchtaanval uit in Zuid-Libië. Uh, Zuid Je ziet ook in West-Afrika en de Sahel... dat sommige regeringen een pragmatische aanpak hebben. Niet alleen de militairen. De de Nigeriaanse regering eh, onderhandelt bijvoorbeeld... met de terreurgroep Boko Haram over vrijlating van gevangenen... en over een mogelijke wapenstilstand. En Mauritanië heeft, naar verluid, een stilzwijgend pact gesloten... met Al-Qaeda om elkaar niet aan te vallen. Het is dan ook opvallend dat in Mauritanië eh, het daarom rust is, rustig is gebleven. Daar vinden geen terroristische aanslagen plaats. Nee, maar IS is daar wel aanwezig dus? In ieder geval, Al-Qaeda is aanwezig. En dat is een van de zorgwekkende uh, ontwikkelingen in de Sahel en de Sahara. Is dat er sterke aanwijzingen zijn dat IS en Al-Qaeda samenwerken? Daar waar ze in Syrië of elders in de wereld elkaar bevochten hebben, uh, daar werken ze samen. En zover. Uh, ons duidelijk is als journalisten, is er een deal met al Qaeda. Uh, die mogen zich ophouden in dat gebied, doen dan zogenaamd sociaal werk. En als, uh, als onderdeel van de deal worden ze niet aangevallen... door het Mauritaanse leger. Tja. Dankjewel, Koert. Ik praat erover door met onderzoeker Elisabeth van der Heijden... van de Universiteit Leiden. Zij is verbonden aan het International Center for Counterterrorism in Den Haag. Mevrouw van der Heijden, goedemiddag. Goedemiddag. In de Sahel en Noord-Afrika is al lange Al-Qaeda aanwezig. We horen nu Koert-Linda zeggen dat er aanwijzingen zijn dat IS um, ja, daar is bijgekomen. Die aanwijzingen er zijn er, um, de aanwezigheid is er en dat ze dus nu samen verder gaan. Uh, is dat ook een beeld wat u heeft? Nou, Samen verder gaan, dat is um, uh, te veel gezegd. Uh, wat in elk geval lange tijd duidelijk is... is dat er grote aantallen strijders zijn vertrokken naar IS in uh, Syrië en Irak. En dat daarvan ook uh, behoorlijke aantallen... in Noord-Afrika en West-Afrika en Sahel zijn teruggekeerd. Mm -hmm. um, en daarnaast is uh, met name Al-Qaeda, uh, zoals net ook aangegeven... al veel langer um, actief uh, in allerlei splintergroeperingen en dergelijke. En nu... Lijkt een beetje de vraag te worden, neemt Al-Qaeda het touwtje weer over van IS? Um, hebben zij weer het voortouw en worden zij weer de dominante speler? Maar uh, samenwerking op lokaal niveau is ook zeker een mogelijkheid. Ja, en, en dat alles dus onder mogelijk een deal met bijvoorbeeld Mauritanië... waarbij ze niet worden lastiggevallen, sociaal werk kunnen doen. Is dat ook wat u constateert? Nou ja, je ziet dat de overheden er verschillend mee omgaan. Um, sommige overheden kiezen voor een pragmatische aanpak en zeggen we moeten ook gaan onderhandelen met uh, terroristische groeperingen of in elk geval met het leiderschap. Mm. Terwijl andere overheden een harde lijn trekken en zeggen daar beginnen we niet aan. Uh, Mali bijvoorbeeld daar is gekozen voor uh, onderhandelen met een aantal partijen. Um, maar niet met anderen, bijvoorbeeld niet met Al-Qaeda. En dan zie je dat Al-Qaeda bijvoorbeeld ook dan weer aanslagen pleegt om dat vredesproces te frustreren. U heeft in Mali onderzocht wat mensen eigenlijk drijft he, om zich aan te sluiten bij terroristische groeperingen. Hoe heeft u dat onderzocht? Um, door de mensen die dat doen, uh, die zich aansluiten... bij uh, dat soort groeperingen te interviewen... en te vragen niet zozeer naar uh, waarom sluit je nou aan... maar eigenlijk voornamelijk uh, hoe gaat dat nou in zijn werk. Ja. Um, mensen zijn natuurlijk niet heel snel geneigd om te zeggen... ik zat bij die partij en dit en daar, uh, daarom heb ik dat gedaan. Maar als je ze vraagt en als je ook keer op keer terugkomt om te interviewen... en ze zien dat er ook niks uh, ergs gebeurt als je vertrekt... dan zijn ze best geneigd om uh, vrij uitvoerig te vertellen... Hoe dat in zijn werk gaat, dat proces van betrokken raken bij en, terroristische organisaties. Wat maakt u daaruit op? Wat vertellen ze u? Uh, eigenlijk um, in lijn met uh, de aanleiding voor, voor dit interview ook. Uh, de Sahel is een gebied, een enorm gebied. Uh, waarvan alles tegelijk speelt. Dus lokale conflicten, een uh, bevolking... Uh, met name in de ruigere noordengebieden als het gaat om Mali... die zich achtergesteld voelt uh, waar de overheid zo goed als afwezig is. En daar zijn dan uh, allerlei terroristische organisaties... die daar gebruik van maken. Al-Qaeda heel strategisch, uh, echt als strategie. Uh, die zet ook in op uh, proberen te infiltreren op dat soort lokale conflicten... en daar eigenlijk de staat uh, te vervangen. Mm -hmm. uh, dus ik heb bijvoorbeeld mensen gehad in de gevangenis die zeiden van... Um, ja op het moment dat die in die groeper was moet was het hier veel veiliger dan daarvoor ze zorgt ook voor lokale rechtspraak dus ze leven ze zijn eigenlijk gewoon beter dan het alternatief maar dat biedt ook kansen denk ik dan en mogelijkheden namelijk eh, als het alternatief er wel zou zijn dan zouden ze er niet voor kiezen uh, dat is waar. Dat is eigenlijk ook wat door UN World Food Program werd gezegd natuurlijk. Op het moment uh, dat je geen keuze hebt. En dat is wat we veel horen. Uh, dan, uh, ja, dan, dwingen, dan worden mensen gedwongen om zich aan te sluiten. Of zien ze in elk geval geen andere uitweg. Tegelijkertijd uh, is het niet zo dat ideologie of religie daarin geen rol speelt. We hebben ook een aantal mensen gehad die zeiden. Wij vechten voor de autonomie van Azawad. Van het noorden. Um, van, van Mali. Of uh, de bredere regio daar. En mensen die zeiden. Um, ik, ik vecht. Want uh, ik ben voor de invoering van het kalifaat en uh, sharia. En dat is niet iets wat je alleen maar met uh, betere overheid oplost. Nee, nee, dan kan je zeggen dat het niet altijd om armoede gaat of ongelijkheid. Dan willen mensen dat uit ideologisch perspectief. Ja, inderdaad. Ja. Duidelijk dank voor uw bijdrage. Elisabeth van der Heijden van de Universiteit Leiden. Verbonden aan het International Center for Counterterrorism. Dank u wel. Nog even naar de verkeersinformatie. René Basset. Lara, op de A1 hebben we nog steeds die wegafsluiting... van Amersfoort naar Apeldoorn bij de Alfred Hoenderloo. En dat merk je op de alternatieve routes als de A28 en de A12... bij Ede bijvoorbeeld, want daar is het ook hartstikke druk. Want mensen gaan natuurlijk een andere route kiezen richting, uh, richting Apeldoorn. Uh, andere problemen, op de A15 Nijmegen-Gorkum-Dik... een half uur in de file bij hardingsveld giesendam en op de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar hadden we een ongeluk bij Kuik. Nou, dat is van de weg af tussen Beuningen en Malden nog 8 kilometer. Maar het begint vooraan weer een beetje te rijden. We ook nog even naar Turkije natuurlijk, want daar is een Nederlandse diplomaat opgepakt. Hij wordt beschuldigd van spionage. Eerder vandaag waren er al berichten in de Turkse media over hem, zoals op de zender Ahaber. De Nederlander zou in Turkije zijn om informatie te vergaren. Correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul. Wat wordt er nog meer over hem gezegd in de Turkse media? Dat hij zich dus heeft voorgedaan als diplomaat, valselijk. Maar in werkelijkheid een spion is. Ze melden zelfs... De initialen van die Nederlander erbij, A.Z., wordt overal gemeld. Zijn taak is volgens de Turkse tv en kranten om spionnenwerk te doen... over banden tussen de Turkse regering en IS. Wat natuurlijk allemaal onzin is volgens de Turkse media. En over de Turkse operatie in Afrin. Op die beelden die je net liet horen, waar je het geluid van niet horen... is een ontmoeting tussen drie mannen te zien... Uh, die elkaar vriendelijk de hand schudden op het Taksimplein... hier in het centrum van Istanbul, en dan samen weglopen. Uh, en een van die drie is volgens Ahaber dus die Nederlander... die door de Turkse inlichtingendienst al enige tijd wordt gevolgd... en naar wie een onderzoek is ingesteld uh, door de Turk... en die dus inmiddels ook is opgepakt. Ja, we kennen dus een initiale. Weten we nog meer over deze Nederlander? Niet meer dan wat deze media uh, melden. Uh, dat, uh, dat landen over en weer ja, meer doen dan alleen diplomatiek werk. Uh, dat, is hier en daar, uh, dat er hier en daar uh, ook wordt meegekeken zonder dat het andere land daarvan weet, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk een bekend gegeven, informatie, vergaren, inlichtingenwerk. Um, maar ja, we weten dus niet natuurlijk wie deze man is... en wat hij precies hier deed. Nu, uh, volgens de kranten, is deze Nederlander uh, precies zo iemand... die inlichtingenwerk deed. Hij zou ook in Afghanistan hebben gewerkt. Uh, hij zou uh, afspraken hebben gemaakt hier met leden van de Syrische oppositie. Informanten ook grote sommen geld hebben overhandigd. Het is best wel een gedetailleerd relaas allemaal, hoor... Maar ja, of die man dus ook werkelijk een spion is of, of iets wat daarop lijkt... Daar, daar, dat weten wij, hebben wij niet kunnen checken. Nee, want ja, laat ik dat dan toch aan je vragen. Hoe geloofwaardig is dit? Nou, dit zijn Turkse media die dit melden. Media die sterk gelinkt zijn aan de regering. Pro-regeringskranten en televisiestations... die ook de agenda van de regering heel erg volgen in een klimaat waarin, dat kun je toch wel zeggen... He, ieder hapje informatie dat Nederland in discrediet brengt... hier gretig wordt opgediend. Uh, dus in dat licht moet je dit wel zien. De inlichtingendienst uh, hier die heeft uh, ja, die media kennelijk echt gevoed... met deze informatie, ze geven veel details. Er zijn dus ook video, uh, is dus ook videomateriaal. Er zijn foto's van die Nederlander uh, in die media verschenen. De beelden die AHB laat zien uh, zijn van een bewakingscamera. Die hebben ze dus ook ergens vandaan, die beelden. Dus... Ja, dat er een onderzoek gaande is dat dit speelt, is natuurlijk duidelijk. Uh, of het ook waar is dat het hier gaat om een spion, ja, dat is een interpretatie uh, uh, van die kranten. Um, dat hij inlichtingen uh, uh, of dat die inlichtingenwerk hier zou doen, dat is iets wat we, ja, wat ik zeg, wat, wat we zelf niet weten. Nee, nou, nee. Nou, en wil Turkije hierin iets van Nederland nu? Nee, nou ja, kijk. Uh, ik, er is natuurlijk een crisis gaande tussen Nederland en Turkije, kun je wel zeggen. En er is dus duidelijk een keuze gemaakt om uh, deze informatie met media te delen. En daar een groot nummer van te maken, ja. zal ik maar zeggen. Dus. Ja. Uh, ja, is dit een exponent van die crisis? Of is dit juist, komt dit nog eens bovenop die crisis die er natuurlijk al gaande is... sinds vorig jaar maart tussen Nederland en Turkije? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar het helpt in ieder geval natuurlijk niet mee... in deze tijden waarin het, de, er zoveel spanning op staat uh, tussen deze twee landen. Lucas Waagmeester vanuit Istanbul. Lucas, dank je wel. 10 minuten voor 6. Belangrijk nieuws afgelopen vrijdag... voor Eindhoven en de omgeving vanwege het besluit van de overheid... om 370 miljoen euro uit te trekken voor Eindhoven als Brainport. Geld bedoeld voor nou, van alles. Nog meer kennis en wetenschap, maar ook betere sportfaciliteit... en meer cultuur. Bijvoorbeeld 17 miljoen euro voor het Evluon 2.0. Een experience Centrum voor wetenschap en techniek... zo je dat tegenwoordig, hè? moet een ervaring zijn... terug naar wat dat ooit was, maar dan anders en moderner. Althans, dat is wat uh, Jules Ruijs voor zich ziet... voorzitter van de Vrienden van het Evelon. Hij sprak eerder vandaag met verslaggever Jeroen de Jager. Ik zet mijn bril op als ik hier aan kom rijden... een virtual reality breng... en de hele omgeving is navenant ik me voel. De omgeving past zich aan... Aan mijn beleving, mijn boosheid van de dag. En wat zie je dan? Donkere wolken of wat? Dan hoop ik... Dat ik mijn droom zie. Dat ik het Evoluon in een allure zie van 2020... wat we op de dag van vandaag intussen 2.0 noemen. En waarin flitsende dingen buiten en briljante zaken eh, binnengeschieden. Het is nu een beetje een gedateerd gebouw. We kijken naar dat Evoluon. Het is een discus, hè. een soort paddenstoel is het. Laten we naar binnen gaan ondertussen. Het eerste techniekmuseum in 1966 opgeleverd. Een cadeau van Philips aan de stad... Ja, ik herinner me zelf ook nog dat ik hier kwam. Jij bent mijn oom trouwens, voorzitter ondertussen van de stichting Vrienden van het Eveluon. Jij bent hier zelf waarschijnlijk ook geweest uh, in, in 66. Ja, ik was het 66, 22 jaar. Ja. En natuurlijk was ik hier en ging ik de entree in en zag ik de, de eerste tellertje ratelen. Een digitale teller, het was... Absoluut, nu wat we toen... Digitale zag. teller. Ja, we wisten nog niet dat we het zo moesten uitspreken. Het waren inderdaad vijf tot zeshonderdduizend mensen... die in de jaren zestig dit gebouw jaarlijks bezochten. Ongelooflijke aantallen. Je moest hier naartoe met schoolreisje. Ja, je ging met bussen heen en je keek er ja. weken naar uit. En, en je was nog niet thuis of je was iets vergeten, dacht je. En een week later mocht ja. je, je... En vader... wat zag je dan eigenlijk toen, toen? Ik herinner me bijvoorbeeld, nou ja... Ik denk het eerste radio. Uh, radiografisch bestuurbare autootje. Ja, dat was, dat was eigenlijk een roeibootje. Dat kwam ja, je dat binnen. roeibootje ook. Dat over. ging zo over het water. En als je dan hard riep, dan gingen twee van die peddels zo. En dan ging dat bootje verder van je af. Als je fluisterde, kwam hij weer naar je toe. Je wist niet wat er <laughs> in dat je gebeurde. In, uh, want ik, ik ben hierop aangeslagen, Jules. Namelijk, afgelopen vrijdag kwam er geld beschikbaar. Voor Brainport Eindhoven, 370 miljoen. Onder andere 17 miljoen voor... Eviluon 2.0. Hoe moet dat er gaan uitzien? Je had het al over een, een, een virtual reality-bril. Maar wat wil je ermee? De bril is voorbij, maar binnen is alles echt. En het Eveland 2.0 is de wetenschap en technologie voorop. Dus daarin staat de wetenschap, de Technische Universiteit Eindhoven, de Fontes Academie en de Design Academie. Okay. zijn in mijn ogen de trekkers van 2.0. Die gaan ook meedoen in het ontwerp, in, in, in het museale deel ervan. Die gaan dat primair trekken, zodat we actuele, op de toekomst gerichte informatie hebben hier. En bedrijven doen mee, die zitten, die zitten erbij met. We leveren de producten, de, de installaties en het geld wat de exploitatie van het geheel kost. We gaan nu inderdaad echt het evoluon in. We staan nu in de voet van de paddenstoel. We kijken omhoog naar de koepel. De koepel, hè? daar zit bovenin, is, is het open, is het verlicht. En wat we naartoe willen is dus op de diverse ringen die we hier zien... de elementen die ik zojuist noemde terug te brengen. Iets geheimzinnigs, hè? Het was echt een sensatie als ja. je dan hier die trappen opnieuw. Wat wij nu ook doen. Ja, wij doen de trap, maar we zien daar de lift. De eerste lift misschien wel in Nederland die doorzichtig is. Die in een glazen uh, buis op en neer gaat. Ja, je wist überhaupt niet hoe een lift werkt. Laat staan dat je er ja. doorheen kon kijken. En de, de mensen omhoog en omlaag, tientallen erin nou, de, Dat alleen, want de trappen stonden vol en keken naar die lift. Inderdaad, we staan nu Hoi! in die koepel... Ja. Hè? Op de eerste verdieping. Het zijn inderdaad drie ringen in die discus. Het is veel loze ruimte natuurlijk hier. Hè? Maar ja, dat is ook weer de charme van het gebouw. Als je dit mooi verlicht, heb je een prachtige ruimte natuurlijk. Ja, dit zien we nu niet. Maar als ja. je alleen al de, vormen, de geometrische vorm van de koepel ziet... Gaat dit gebeuren, uh, Jules? Ja, het moet. Het moet. Ja, moet, moet. Dat zeg je natuurlijk als voorzitter van de vrienden van het evenement Maar Ik... hoe reëel is het? Hoe zeker weet jij, nu die 17 miljoen er is, dat is, dit doorgaat? Het is zo reëel vergeleken met uh, tien jaar geleden. Er zijn zoveel mensen om mij heen die nu al bijna het succes claimen... Dat het kan niet missen dat dit gaat gebeuren. En wanneer dit, is dit klaar dan? Dit is over twee, drie jaar klaar. Het moet nu. Iedereen wil het. Het geld is er. De plannen zijn er. En, uh, Bij dus mij op de redactie, Jules, waren mensen, jonge collega's van mij... in de twintig, ik zei Eveluon, ze kenden het nog niet eens... Ja, ik begrijp dat heel goed en, en het is natuurlijk ook nostalgie, dat begrijp ik goed. Maar het zal niet lang meer duren of zij en hun kinderen zullen het de hele wereld vertellen. Is dat zo? Ja, het, het zal echt gebeuren. Oh, ja. Je moet hier geweest zijn. En hier zijn dingen te zien straks, zeg jij, die je ook gezien wil hebben. Ja, je wil de evolutie herkennen. Noem eens één ding waarvan je zegt, dit wordt een trekker hier in het evoluon van je welste. Nou, ik denk dat de grootste trekker die drone wordt buiten. Dus het is niet binnen, hoewel je ze hier de robot ziet kruipen... En, en ziet voetbal en spelen. Maar in mijn droom is het die 1, 2, 3-cabines-drone... die jou op, op een druk op de knop, die voor de deur landt... en die jou over de stad heen, s'avonds hier weer terugbrengt. Dat wordt het dingetje wat je gezien moet hebben in Eindhoven, in Breemport. In Evaluon, uh, Evaluon 2.0. Heel ruis was dat. In gesprek met onze verslaggever Jeroen De Jaren straks in nieuws in kona 6. Wetenschappelijk onderzoek naar een onderwerp waar veel mensen juist uh, ja, emotioneel over discussiëren, merken wij wel eens de gevolgen van bevallen. zonder hulp van bijvoorbeeld keizersnijders. Benieuwd hoeveel mailtjes we gaan krijgen.